2 uur Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Nederland wonen tientallen kinderen die ter wereld zijn gekomen... met behulp van een commerciële draagmoeder in het buitenland. De meeste kinderen komen uit de Verenigde Staten... maar de laatste tijd wijken ouders ook uit naar India en Oekraïne... meldt tv-programma Nieuwsuur. Voor een kind van een Amerikaanse draagmoeder... betalen Nederlandse ouders soms meer dan 100.000 euro. Kinderen uit India kosten ongeveer 12.000 euro. Uit Oekraïne 25.000. In Nederland is commercieel draagmoederschap verboden. Alleen ideeel draagmoederschap is toegestaan. Staatssecretaris Steven van Justitie stuurt binnen enkele weken een brief... over het onderwerp naar de Tweede Kamer. President Obama heeft benadrukt dat de wereld ten aanzien van Libië... eensgezind moet zijn. Hij kondigde aan dat onderminister Burns naar een aantal Europese landen gaat... in een poging om die op één lijn te krijgen. Minister Clinton zal in Geneve een vergadering van de VN Mensenrechtenraad bijwonen. Obama veroordeelde het geweld en noemde dat buitensporig en onaanvaardbaar. De president, die zich nog niet eerder over Libië uitliet, had het niet over concrete sancties. Hij zei wel dat in reactie op het geweld alle opties open zijn. Volgens Obama moet het Libische volk zijn eigen toekomst kunnen bepalen. Hij verwees naar de omwentelingen in Egypte en Tunesië die zijn begonnen door mensen die een beter leven willen, had dus de Amerikaanse president. Bayern München heeft een goede uitgangspositie voor het halen van de laatste acht van de Champions League. In Milaan werd Inter gisteren met 1-0 verslagen. Vlak voor tijd scoorde Spits Gomez het enige doelpunt nadat de Interkeeper een schot van Arjen Robben had losgelaten. Over drie weken is de return in München. In de andere wedstrijd van gisteravond werd niet gescoord. Olympiek Marseille-Manchester United bleef 0-0. Het weer nog vannacht, vooral in het oosten, nog mot sneeuw. Vanuit het westen geleidelijk overal regen. Overdag eerst regenachtig, in de middag droog. Het wordt 3 graden in Groningen en 8 in Zeeland. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Vara, de nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Bodies talking up a storm. Act like they don't notice it But here it is and here it comes Here comes the moon, la, moon, la, moon, la, moon, la, moon. Here comes the moon. Quickens when it's full. As it turns my head around me, yes, it does He comes the moon De stem van George Harrison, 1979, tien jaar na Here Comes the Sun... dat hij maakte, in de Beatle-tijd maakte Harrison een compositie onder de titel Here Comes the Moon. en Daarmee begon dat de nacht ik, anders. Welkom tot zes uur hier bij het muziekprogramma van Radio 1. De nacht klinkt anders met muziek van heinde en verre en van dichtbij van alle tijden en van alle genres. En we hebben ook studiosessies. De komende nacht hebben we weer een aantal muzieks, muzikale optredens opgepikt uit. Het Oog op Morgen en het programma van Giel Beelen. En ook Speks met Koppen. Dat is allemaal tot zes uur. En ook nog aandacht voor Cabaret. Aanstaande zaterdag kan je op de televisie kijken naar het optreden van Joep van het Hek zijn programma omdat de nacht de registratie daarvan is te zien op de Vare TV zaterdagavond en je krijgt er vast een voorproefje en dat zal zijn zo tussen 4 en 5 uur en verder hebben we nog aandacht voor klassieke muziek en dat heeft dan weer te maken met de film die op dit moment in de bioscoop te zien is namelijk uh, The King's Speech. Als The King's Speech hoort dan wordt Beethoven gedraaid. En dat fragment Beethoven, dat hoor je over uh, anderhalf uur ongeveer hier bij De Nacht Vindt Anders. Dus daar heb ik niks te veel gezegd als ik zeg, je hoort de muziek van alle genres hier in De Nacht Vindt Anders. Duffy, Duffy, die wilde meer gaan stoppen, maar eerst nu My Boy. De nieuwe single van haar. I'm his lover, not his mother, why are you staring at each other? Lopen, althans, want ze vindt dat de verkopen van haar jongste album tegenvallen. Nou, ik ken artiesten die blij zouden zijn met uh, zo'n uh, verkoopoplaag in ieder geval. Je hoorde haar in ieder geval met een nummer dat ondanks op single is verschenen... van die jongste cd van Duffy My Boy is de titel ervan. Er is ook een nieuwe cd uitgekomen onder de titel Helden. En daarop de stem van G. Reinders En als hij zingt, dan weet je, hij gaat zingen in het dialect het Romance. Want daar komt hij van roermond. Naar bevel is toen om 15 van utin tien cellen bestreekt, overig mordegon. Op 23 juni 1944 komst u hier met het anders, een dikke blond. Doe waar ze opgepakt, op 17 mei en een woensdag. Maar Dienerbaas mag weer naar hoe, we samen met die twee jonge helders, vrouwen Maria van Ophor. En graaide daar verhaal En op tien kaart zit alleen die de naam niks meer. Waar geen proces, waar geen aanklacht, geen verweer. En in Vux zat ze dicht geliegen, in weer. Toen als zeven was van het zakduksgebied. Toby zeist ging gings met hosties in de weer. Dat je werkte in de tekenen verdriet. En aan de heere graa toen werd het archief bewaard. De leefarchiefpaar van de Heer de Graaf. Vraag ons die treurige kaart. Want op die kaart zit alleen die naam niks meer. Waar geen proces, of geen aanklag, geen verweer. Maar voor die bruise was de waar verdacht. Dat ze regen als oorlogsmisdadiger naar vlugge Sinds ik dacht, je die Engelsen zin zo hier, vul morgen weer een hoest terug. Maar ook E-lijn, wat nog lang niet Je kreeg nog eerst een race Ravensbrug. Ge reeds stond in vier wagensbrugse zo. Het duurde nog negen mond, eer het geweer in Nederland. Ik ga alleen die in hem niks meer, maar geen proces, waar geen aanklacht, of geen beweer. Waar hebben die een heure kop gehad, dat die dich zo lang hebben vastgezampt? Op onze weg stond gelukkig tegen rem. Om op de trappen bieden de foto van het oorlog. Dan, ze lotten weer boeven vriend Maar ik denk dan aan dit, ben ook al niet een beetje blie. Want op tien keer alleen dienen naam niks meer. Waar geen proces voor, geen aanklag, geen verweer. Daar wagen ze ook geen rechter, geen roodzeer. Ik hoop dat voor dat nu hebben gehad. Dan minstens nooit meer zomaar weer een was gezaagd. met de kaart van Kampfrug. Dat is dan net verschenen op zijn jongste CD Helden liedje is al een jaar oud, want vorig jaar toen maakte Geer Reinders deze song... de kaart van Kamp Vught, omdat toen het Nationaal Monument Kamp Vught 20 jaar bestond... wat heeft hij met Vught? Zijn moeder heeft uh, een aantal jaren in Kamp Vught gezeten. En Geer Reinders die ging op zoek naar het verleden van zijn moeder... en kwam uiteindelijk terecht bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Hij vond de kaart van zijn moeder... Ten tijde van Kampfurt. Maar er stond verder niets op. Alleen haar naam. Vandaar dus de kaart van Kampfurt. Uit de helden. Geerijnders. oud Romania. Deze jongen komt uit Engeland. En hij heeft het over Andorra. Dit is jaren 70. Voorziet je hoort de stem van Colin Blindstone. door Nederlands zal hij vanavond te zien zijn in Amsterdam P60... en morgen dan zoet meer dat hij zal aangaan doen. En dan zien we hem in de boerderij Callum Blundstones... in het verre verleden, de jaren 60. de zangen van de zombies. En later heeft hij nog uh, het een en ander gedaan bij uh, Argent. Callum Blundstone dus bij, met zijn Andorra uit de jaren 60. Dit is uit het met het oog op morgen van vorige week... Het van Edo Jonkers. You might think it's funny. You might think it's true. Whatever I call you, I call you by your own true name. I you call you Ladybird. Sweet Ladybird, up my. Tinyfoot, you looks so cute. Just like from a Ladybird. Sweet little Ladybird. Fly up on my hand. Let me see your pretty wings before you fly away again. Won't you be my girl, sweet lady bird? Yeah. Back spot red, glow like a color from your lips. The little round rear end reminds me of the curve of your hips a little. Around the blossom trees, that's why you must smell so sweet. Sweet, sweet little, little ladybird, lady would you fly upon my hand? Let me see your pretty wings before you fly away again. Would you be my girl? Sweet ladybird. Oh, really? You talk about leaving so you wanna fly away. I beg it on my knees. Hunter, why don't you stay? There's big black crews out there They'll catch you in your flight You stay here in my loving arms Right here by my side Some like big house Some like fancy cars But I know, baby They'll never get far But I hate a bird I gotta lead a bird up Sweet little ladybird Won't you fly for my hand Let me see your pretty wings Before you fly away again Won't you be my girl Sweet ladybird Sweet ladybird Edo Donkers zoals u vorige week te horen was in Met het Oog op morgen hier op deze zender Radio 1 Edo Donkers... die samen met Jan Donkers en Abel de Lange door het land trekt... met het programma A Song Journey... waarbij Jan Donkers uh, verhalen vertelt over Amerika en Edo... die zingt daarbij en bij het zingen wordt Edo Donkers begeleid door Abel de Lange. Je hebt het verhaal vorige week kunnen horen hier in... Of niet hier in met de Doog op morgen, maar wel hier op Radio 1 in met de Doog op morgen. Die opname en dat liedje wat Edo toen zong, die heb je zojuist kunnen beluisteren. En dat ging om Lady Girls. Aanstaande zondag dan zal Edo met zijn gezelschap optreden op een bijzondere locatie in Amsterdam, namelijk uh, de Buiksloterkerk. Zondag zal dat zijn en het is een matinee, wat uh, verlaten matinee in de namiddag. De, Voorstelling, als ik het zo mooi mag zeggen. Die begint om 4 uur. Ere donkers dus daar. En nu ik het toch over met het oog op morgen had, Mika had het er ook al over. Het vorige uur in Casadouna, afgelopen avond, was daar het optreden van Alex Roeka. En de toptreden van Alex Roeka, dat hebben we opgenomen. En zo tussen 5 en 6 dan hoor je een van de liederen die Alex Roeka zong afgelopen avond in met het oog op morgen. Nederland is dit al een tijdje op een single uit deze plaat van Amy Winehouse. Maar uh, er wordt hier in Nederland uh, geen rugbeheid aangegeven. Dus ik neem aan dat we hier niet op een single is uitgekomen. Amy Winehouse, toch een bijzondere naam zou je zeggen. Alleen nog weer haar. Uh Streken die zelf het en toe uit, haalt. <laughs> It's My Party kon je horen uit succes uit de jaren 60 van uh, Leslie Gore. En het is te vinden op een CD die als titel heeft: Soul Bossa Nostra. Met daarop een uh, eerbetoon aan Quincy Jones, die zelf ook meewerkt aan dat uh, uh, overigens uh, pittige album, want ze hadden een hoop rap op. En daar moet je van houden, dat verwacht je niet zo van uh, Quincy Jones. Goed, Amy Wynow staat er ook op. De festivals komen eraan en de afgelopen week zijn er al aantal namen bekend geworden van Bospop... het rockfestival dat elk jaar half juli in weerplaats plaatsvindt. deze keer op 8, 9 en 10 juli. En degenen die daar naartoe gaan, die kunnen de volgende artiesten verwachten. Joe Cocker, Journey, The Faces, The Faces met daarin als gasten Ron Wood van de Rolling Stones... en Mick Hucknall van Simply Red. Uh, Brian Setzer zal optreden, Thin Lizzy, of wat daar nog van over is, want er zat in het uh, verleden Gary Moore bij. En Phil Lyon, maar die zijn er niet meer, dus in ieder geval Thin Lizzy wat daar van over is. En Foreigner die komt ook, in ieder geval allemaal oudsgediende. Maar in ieder geval wie daar ook zal verschijnen, en dat is toch wel een uh, verrassing: dat is uh, namelijk niemand minder dan Ringo Starr. Ringo die zaterdag, en dat uh, zal zijn zaterdag 9 juli, een optreden zal geven. Hier in Nederland schijnt voor het eerst te zijn dat hij uh, naar Nederland komt. Want destijds, uh, toen de Beatles naar Nederland kwamen, toen was hij ziek. En uh, toen had hij een vervanger als uh, drummer. Met, met zijn naam op, op dit moment even uh, kwijt. Ik heb wel het beeld nog voor me. In ieder geval uh, is het voor het eerst dat Ringo Starr naar Nederland komt. Hij komt dus naar weer toe om op te treden tijdens het uh, Bospopfestival tussen alle andere namen die ik al eerder vermeld heb. Uh, andere namen die er ook nog zullen verschijnen... Anu Krokset en uh, Greg Elment. En de voorverkoop van Bospop. Dat, uh, de voorverkoop die verstart zeer binnenkort. Namelijk uh, overmorgen, de 26e, zaterdag. <tijds> Dan kan je in de rij gaan staan. Ja, dat moest je vroeger doen. Je moet tegenwoordig op tijd achter uh, je computer zitten... om uh, kaarten te bestellen voor uh, evenementen en popconcerten. Zo werkt dat tegenwoordig. <middels> Hadden we al George Harrison, Rinker Ik ga het kwartet met je rondmaken. Om te beginnen John Lennon. Is Jim, wat zijn er Die vertelde me net even, de kwam binnen het is Jimmy Nickel. Die drummer die destijds uh, Ringo Starr verving toen de Beatles hier in Nederland waren. Jimmy Nickel, dus uh, met zijn Two Days of Fame die hij mocht hebben. Hij is uh, daarna nog uh, doorgeramd met drummen. Hij had gehoopt te kunnen profiteren van het tijdelijke optreden bij de Beatles, maar dat heeft uiteindelijk tot niets geleid. Uiteindelijk is hij zelfs uh, failliet gegaan. Maar goed, hij is er weer bovenop gekomen en. Uh, Volgens de laatste berichten leeft hij nog steeds, Jimmy Nickel. Je hoorde trouwens John Lennon om het kwartet even rond te maken... omdat we al eerder solo soloopname hadden van George Harrison en Ringo Starr. John Lennon met You Are Here uit 1973 van de CD Mind Games. Blijft ja. Paul McCartney er nog over. Relatief recent uit 1997 is dit. to-compositie kunnen zijn, want ook het uh, geklap zit erin van uh, I want to hold your hand. Da daar zitten wat invloeden in. Maar het is toch spik nieuw wat je hoorde. Uh, het is verschenen op de CD Different Gears Still Speeding en hebben we het over BDI. En BDI zeg ik het oude Oasis. Maar dan uh, zonder het uh, enfant terrible Noel Gallagher erin. En die hebben dan een nieuw album gemaakt. Je hoorde van dat album For Anyone en de heren die komen... 21 maart naar Nederland toe voor een optreden, een paradiso. Als je denkt, interessant, daar wil ik naartoe. Nou, forget it. Tickets a ticket channel. Uitverkocht. BDI dus, met For Anyone. Dit is uit de jaren 80. The city thriller. to dance on the floor, in the round.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 Quantas veces te rond, nou, quantas veces te rond, we, quantas veces me dijiste que te rond era grave. Quantas veces te rond, nou, quantas veces te rond, we, quantas veces me dijiste. Worden van het internet, dat is dat je tegenwoordig uh, muziek kan tegenkomen waarvan je het bestaan niet weet. Maar als je het hoort, dat je denkt van wow, dat klinkt toch wel heel mooi, interessant en vrolijk. Vrolijk vooral dit van het gezelschap Retablo Castellano. Uit Spanje komen ze en meer informatie heb ik uh, niet van hun kunnen achterhalen. Ze zongen wel Achanza y Chacota, deze Retablo Castellano is Springfield. Daarvan valt meer informatie te achterhalen op internet. Hier is ze met de hit uit de jaren 60 van Beckley and, David. Pushin, and, holdin, and Van Backwright en David heeft ze op de plaat gezet. Destijds, met name in de jaren 60. Dusty Springfield. In 1964, toen had ze hier in Engeland een top 10 hit mee. Wishing and Hoping. Eigenlijk een cover van de jaar eerder. Was het al op de plaat gezet door Diane Warwick. En toen was het een B-kantje. Want op de A-kant van die single van Diana Warwick stond This Empty Place. Maar je hoorde dus nu Wishing and Hoping van Dusty. Dit is nieuw. Penta the Rover, that's the name of the singer-songwriter. purple violets did heather send spanish boots of spanish leather Ik vind het mooi, ik vind het prachtig. Spencer The Rover, de naam van de singer-songwriter die je kon beluisteren. Op dit moment is hij in België, want vanavond gaat hij een optreden geven... in de Ancienne Belgique in Brussel. Dus als je daar toevallig bent, dan kan je daar gaan naar gaan kijken. Naar Spencer The Rover, het liedje dat hij zong, dat heette Heather. En nu ik het toch over België heb, hier is de groep De Mens... onder leiding van Frank van der Linden. In de loop van de nieuwe week zal ik een reeks levens verwerken de televisie als apotheek je ziet zo bleek je kan veel sterker En de zon die je nodig had schijnt uit het gat van nieuwe gezichten Niet alle schoenen zijn even glad Het is me wat Die stuurt. In mijn kamer in Amsterdam, in mijn kamer in Amsterdam, in mijn kamer in Amsterdam. Nou, ah, laat je nog eens pakken, je wist niet wat je over...